8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Nederlanders somberder dan ooit zegt het planbureau. Vuurwerkverkoop is begonnen en storm in Norman Schwarzkopf overleden.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 Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar, maar als er zoals nu een zondag tussen zit, begint de verkoop een dag eerder. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag, van tien uur ochtends tot twee uur nachts. In Amerika is oud-generaal Norman Schwarzkopf overleden. Schwarzkopf is vooral bekend vanwege de golfoorlog begin jaren tachtig. Tijdens die oorlog was hij de commandant van de geallieerde strijdkrachten. Hij was een van de bedenkers van de operatie Desert Storm... waarbij Irak werd gebombardeerd... en het Iraakse leger uit het bezette Kuwait werd verdreven. Tijdens de oorlog gaf hij geregeld persconferenties... waarbij hij de bijnaam Storm in Norman kreeg. Vanuit het ziekenhuis in Houston liet oud-president Bush senior... een verklaring uitgaan. Hij noemt Zwartkop een ware Amerikaanse patriot... en een van de geweldige militaire leiders van zijn generatie. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat er met de dood van Schwarzkopf... een American Original verloren is gegaan. Norman Schwarzkopf was gepensioneerd en woonde in Tampa. Hij was 78 jaar. President Obama heeft de leiders van het congres uitgenodigd... om te praten over een nieuwe Amerikaanse begroting. De democraten Harry Reid en Nancy Pelosi... en de republikeinen John Boehner en Mitch McConnell... gaan vandaag naar het Witte Huis om met de Amerikaanse president te overleggen. De Republikeinen en de Democraten staan lijnrecht tegenover elkaar. Als er aan het eind van het jaar geen akkoord is over de Amerikaanse begroting... gaan de belastingen automatisch omhoog en worden strenge bezuinigingen van kracht. De zogenoemde fiscal cliff, de begrotingsafgrond. President Ahmadinejad heeft de enige vrouw in het Iraanse kabinet ontslagen. Het gaat om minister Dascherdi van Volksgezondheid. De reden voor het ontslag is dat ze medicijnen duurder wilden maken vanwege de internationale sancties. Iran maakt bijna alle medicijnen zelf, maar moet de grondstoffen daarvoor importeren. En dat is moeilijk, doordat de Iraanse munt door de sancties flink in waarde is gedaald. Volgens de president heeft niemand het recht om de prijs van medicijnen te verhogen. Dasjeri was de eerste vrouwelijke minister in Iran sinds de islamitische revolutie in 1979. In Veldhoven hebben ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorgebracht. In een garage onder het complex woedde gisteravond brand, waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er raakte niemand gewond. De 70 geëvacueerde bewoners mogen pas terug als het gebouw weer veilig is. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Het gebouw moet ook worden gestut. Over de oorzaak van de garagebrand in Veldhoven is nog niets bekend. Het appartementencomplex is nog maar een paar jaar oud. De politie heeft een sms-bom ingezet... om de daders van een steekpartij in Hoek van Holland te vinden. Op 18 november staken een man en een vrouw daar... tijdens een taxirit de chauffeur neer. 2000 mensen die op die dag in Hoek van Holland met hun gsm hebben gebeld... kregen van de politie een sms. Die hoopt dat er iemand tussen zit die informatie over de daders kan geven. Het Openbaar Ministerie heeft toestemming gegeven voor de sms-bom. De kwaliteit van de oliebollen in Nederland wordt steeds beter. Dat concludeert het AD in zijn jaarlijkse oliebollentest. Er zijn volgens de krant nog altijd koekenbakkers in de verkeerde zin van het woord. Maar over de hele lijn worden de bollen steeds beter. Toch zijn er vijf kramen waar de bollen zo slecht zijn... dat uh, verkopen ervan volgens het AD als een economisch delict zou moeten worden gezien. Gisteren werd al bekend dat de lekkerste oliebollen van Nederland... in Marsen worden verkocht bij bakkerij Olink. Dan nog het weer. Vanochtend in het Noordoosten eerst wat zon. Later raakt het overal bewolkt en vanmiddag van het westen uit regen. Veel wind ook en het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. In de avond en nacht loopt de temperatuur verder op naar een graad of 9. Ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat, ze, staat tussen knopend Velperbroek en Zevenaar 5 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tussen Duiven en Zevenaar is de rechte reisgroep dicht. Verkeer richting Oberhausen kan het beste omrijden vanaf knopend Grijzord via Nijmegen, via de A50 en de A73.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 Hele goeiemorgen, het is vrijdag 28 december. Er is nog geen oplossing voor de begrotingsproblemen in Amerika. Nou, het generaal Schwarzkopf is overleden en ook deze is te koop. Knal van illegaal vuurwerk, de big boy beginnen in Amerika. Hij werd tijdens de Golfoorlog begin jaren negentig wereldberoemd. Norman Schwarzkopf, de Amerikaanse oud-generaal, is afgelopen nacht overleden. Hij is 78 jaar geworden. In de Golfoorlog leidde Schwarzkopf de geallieerde strijdkrachten die de Iraakse troepen uit Kuwait verdreven. Correspondent Wouter Zwart in Washington over Schwarzkopfs staat van dienst.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 Ja, dat had hij ook wel een beetje. En ja, dat, wat dat betreft is het misschien voor sommige mensen wel jammer... dat hij nooit die politieke carrière zeg maar, heeft gemaakt tot in het Witte Huis. Wouter Zwart was dat vanuit Washington. Het vuurwerk, sinds uh, ruim een uur mag het worden verkocht. Wij zijn in Kampen, Matthijs van der Wiel is uh, daar. Matthijs, vuurwerk wordt verkocht, mag je dan ook... want Kampen is natuurlijk ook uh, een van die plaatsen... waar ze met kabit aan het schieten zijn. Wordt het kabit daar ook verkocht? Uh, niet hier in deze vuurwerkhal. Hoor. Dat is uh, echt een, uh, een tak uh, van sport, een andere tak van sport. Hier moet je kiezen. Ongelooflijk veel keuze zitten. Ja, het is gigantisch. Ja. Het is echt... En wat weet je nou, hoe weet je nou wat je krijgt? De powerplay, de fear of the battlefield. Zeg maar van die pakketten. Ja, het zal allemaal wel hard knallen en er mooi uitzien. Maar wat krijg je nou? Heel erg veel keuze hier. Uh, grote lijsten en uh, tassen krijgen mensen dan van hun voorverkoopbestelling. En dat moet dan eerst even worden gecontroleerd of alles klopt, hè? Nou ja, de kinderen die hebben het opgezet... Die controleren het ook. Minutieus, hè? Ja, natuurlijk. Tot, ja. tot het laatste. Dat er geen rotje ontbreekt. Precies. precies. U, u heeft, dat is in goede handen, de controle, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Vele uren inspanning, het uitzoeken zit daarin. Nou, ze, ze waren in spanning. in afwachting tot de eerste folders. Dat is er altijd rond uh, Sinterklaas. Die hebben ze allemaal verzameld. En u doet wel vrolijk mee, hè? Want dat zijn wel veel ouders hier. die dan, vooral vaders natuurlijk. die staan het allemaal uh, toe te kijken. Maar ondertussen vinden ze het zelf het mooist. Nou ja. Dat, dat is wel een beetje zo. Alleen ik steek het zelf niet af. Ik laat het wel aan hun over. Dus ja. ik hou uh, oh, mijn handen in mijn zakken. Het kriebelt. Het kriebelt wel. En, uh, en ik geloof nooit dat ze er zoveel schrik van hebben... als ze een, een vuurwerkshow zien. Ook al is, kan die heel groot zijn. Nee. U bent als verantwoordelijke vader... volgt ik u doe. ook wat er allemaal aan de ja. kant verschijnt. De discussie ja. vooraf en het aantal gewonden ja. in januari. Ja. Ja, dat, vo dat volg ik ook. Daarom blijf en dat ik En dan denkt kijken. u niet, moet het maar eens afgelopen zijn die onzin? Nee hoor, dan blijf ik zelf kijken. Dan blijf ik zelf kijken dat ze, dat ze zorgvuldig afsteken. Ja. Je kunt hier ook van die veiligheidsbrillen kopen, maar die ja, zie ik er niet nou, in in het pakket. Ik de eerlijkheid gebiedt me dat mijn vrouw die gekocht heeft. Oh, daar zorgt de vrouw dan weer voor, hè? Ja, ik vraag me alleen af of ze ze op zullen hebben. Zijn daar bent u of, dan weer voor, hè? Daar he? ben ik dan weer voor, maar ja. uh, ik ben er in ieder geval wel bij dat ze, dat ze geen gekke dingen doen. Ja. Zou je treurig van worden als het werd afgeschaft? Uh, ik denk wel dat het, uh, dat, dat het zonde is voor die knullen. Uh, ze, ze kijken er lang naar uit en ik heb er zelf ook vroeger uh, veel mee gedaan. Er zijn natuurlijk altijd mensen die, uh, die slachtoffer worden, maar ik, ja, je bent er zelf bij. En om het dan af te schaffen, omdat er een aantal mensen niet zo voorzichtig zijn, vind ik een beetje bijzonder. Discussie over het vuurwerk wordt bijna een even grote traditie als het vuurwerk zelf. In de kranten vooraf aangezwengeld door GroenLinks-wethouders in grote steden. GroenLinks zit hier in Kampen niet in het college, maar wel in de raad. En de fractievoorzitter is Dieke Jansen. Uh, zelf uh, nooit vuurwerk gekocht. Uh, zelf helemaal uh, anti-vuurwerk. Nee, nee, zo wilden ze het helemaal niet. Ik heb, ik heb als kind heel graag naar vuurwerk gekeken. Ik oh, heb het ook toch ook, wel. Met heel veel plezier afgestoken. Nog in de tijd dat dat rotjes en astronauten waren. Het was allemaal wat kleiner en knalde het wat minder hard. Het was allemaal heel veel kleiner en ik ging ook heel veel bescheiden. Maar ik vond het wel heel erg spannend uh, en ik vond het ook leuk. U wilt het niet afschaffen? We hebben hier in kamp steeds gezegd afschaffen van vuurwerk is, uh, is in kampen helemaal nog niet aan de orde We moeten eerst af van, uh, van de wilde vuur op de straat. Dat is een groot probleem. Dat is, dat is hier een groot probleem. Dat geeft ook nog heel veel meer overlast. En voor het overige zeggen, zeggen we, we hebben hier melk beschieten. Dat ja, we... hadden we het net over, het karbietschieten. Is ja. dat uh, eigenlijk nog gevaarlijker? Ja, het karbietschieten is, is en gevaarlijker. Maar het is inmiddels heel goed in banen geleid. Dat doen we, dat doen we in een heel beperkt aantal dagen. En, en vooral op oudjaarsavond. Dat is goed gelukt. Het zou, het zou ons een zijn als we dat ook gaan redden. Met Hoe dan? Nou, als, als, het, als het aan GroenLinks kampen ligt, dan zeggen we... om 12 uur mag u allemaal echt feestvieren met vuurwerk. Maar dan ook echt feestvieren, samen vuur, vuurwerk maken. Pas vanaf middernacht dus? Ja, gewoon uh, zoals, zoals het oorspronkelijk was om 12 uur het nieuwe jaar inluiden. En niet op de meest wilde tijden van de dag mensen stuip op het lijfjaar. Ja, het is, de tassen zijn nu net de deur uit hier, dus we kunnen het wel verwachten hè, de komende uren. Ja, er komt, er komt weer een heleboel lawaai er komt weer een heleboel troep. En er komt natuurlijk ook een heleboel mooi siervuurwerk komt er, komt aan. Ja. En ik hoop vooral dat mensen dat vast weten... Te houden tot oudjaarsavond. U bent nog niet eens zo radicaal, hè? Is het onhaalbaar in Nederland om er iets aan te doen? Het is een verworven recht. Mensen, je ziet hier die gezichten van die vaders en van die zoontjes. Ja, je, je ziet hier jongens en vaders als, als kleine jongens de deur uitgaan... Met, met enorm veel pret en voorpret. Eh, dat geeft iets aan van, uh, van ho hoezeer men gehecht is aan vuurwerk. Maar wacht even tot het middernacht is, zegt u? Ja, en, en dus niet rigide verbieden. Dat lukt denk ik niet zomaar. Aan de andere kant is het ook reëel om te zeggen... het is een traditie die heel erg jong is. 40, 50 jaar geleden knalden wij niet op deze manier met vuurwerk... Uh, jonge tradities zijn ook weer om te buigen. Ja. Uh, en wij zeggen, dat is goed dat is goed voor dieren, dat is goed voor, uh, voor schone lucht. Het is ongelooflijk vies, uh, op het moment dat we met z'n allen gaan knallen. Alleen geen partij durft eraan, hè? Juist omdat het zo'n verworven recht is, uh, zo'n traditie, hè, ook al is het een jonge traditie... niemand durft dat, het publiek af te nemen. Nee, precies. En misschien ben ik daarom, daarom ook wel voorzichtig. Maar ik vind ook dat je rekening moet houden met, met waar mensen plezier in hebben. Maar ook plezier dat we hebben, is plezier dat je dan samen moet hebben... en moet, niet moet hebben ten koste van je gezondheid. We hadden het over de grote vuurwerkshow net die de gemeente zou kunnen organiseren. Nou, de mensen hier, die, die willen zelf dat uh, die aansteker bij dat lont houden. Hè. Dat, dat gaat niet werken. Mensen hebben de lol in om dat zelf te doen. Ja, ik, ik snap die kick. En wie weet moet je Voor al die jongetjes die dat heel erg leuk vinden... organiseren dat ze daar, uh, dat ze daar een rol in kunnen spelen. De andere kant is natuurlijk, al die vaders hebben verschrikkelijk veel lol. Het zijn net treintjes. Omdat die vaders zo'n lol hebben vuurwerk, mogen die kleine jongens vuurwerk kopen. Hm. Uh, als je het ze niet aanleert... Dan weet ik niet of het zo vreselijk leuk blijft. Ja. Wat u betreft moeten ze moet het beginnen, ermee, moet het ermee beginnen dat ze eventjes nog geduld hebben... en niet meteen het allemaal gaan afsteken en zich inderdaad houden. In ieder geval aan het wachten. Het wachten tot 31 december. En wat u betreft uh, tot later op tafel, middernacht pas. Zo gaan we weer berichten uit de Verenigde Staten. Want de Democraten en de Republikeinen die zijn het nog steeds niet eens geworden over die begroting. Bij de AWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, problemen op de A12 blijven hier ja, nog Bert. lang duren? Ja, dat gaat zeker nog wel een tijdje duren vanochtend. Volgens de laatste informatie van Rijkswaterstaat zeker tot 11 uur. Ze zijn nu begonnen met het bergen van die vrachtwagen. Er was een grote kraan voor nodig. Op de A12 Arnhem richting Duitse grensstaten tussen knopend Velpenbroek en 7 naar 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Arnhem-Oberhausen kan het beste omrijden vanaf knopend Grijzord via Nijmegen. Stande route over de A50 en de A73.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 met Bert van Sloten. Leiders van de Democraten en de Republikeinen... overleggen later vandaag in het Witte Huis over de fiscal cliff. De deadline voor het Amerikaanse begrotingsravijn... dat is een beter woord eigenlijk, he, loopt over een paar dagen af. Als de Republikeinen en de Democraten het niet eens worden... over een nieuwe begroting, dan treden er automatisch bezuinigingen... en belastingverhogingen van mogelijk wel 600 miljard dollar in werking. De meeste Amerikanen, en ook de nieuwszenders op televisie... zijn niet erg optimistisch over een goede afloop.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 It means the economy is gonna go down pretty sharply. And already stretched, family budgets will be stretched even more. Uh, misschien niet op 31 december, maar in ieder geval in de eerste weken van januari uh, moeten de knopen doorgehakt worden. over proverbial We won't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 Frankrijk dan. Frankrijk werd begin dit jaar opgeschrikt... door een serie gewelddadige schietpartijen in en om Toulouse. Mohamed Mira die schoot zeven mensen dood, onder wie kinderen van een Joodse school. Hij verschansde zich uiteindelijk in zijn flat... totdat de politie na een beleg van meer dan dertig uur binnenviel... en hem doodschoot. Correspondent Ron Linker ging terug naar de wijk waar Mira aan zijn einde kwam.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 De reportage was vanuit Toulouse. En hij werd gemaakt door onze correspondent Ron Linker. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Rick profiteert van zijn beleggingen. Bert bijna weer in de gevangenis komt. En Jeroen terechtkomt in een bouwput. Yeah. Bert is nog steeds op bezoek in de gevangenis. Ik sta op een kanskaart en ik gooi, ja, um, ik gooi acht. Ik kom weer op het station. Nou, enorm veel hijskranen, bouwmachines. Er wordt in ieder geval hard gewerkt. Wat een zootje hier, hè. Maar ja, dat is altijd als het netjes moet worden. Ja, dan hebben we altijd eerst de eerste situatie dat er troep gemaakt wordt. Hè? En hoe, hoe lang gaat dat nog duren hier op uh, station Breda? Nou, station Breda wordt uh, in fases gebouwd. Dat duurt inderdaad nog een aantal jaren. Jomans van ProRail. Ja. Ho hoeveel sporen komen hier dan straks? Het aantal sporen uh, blijft gelijk aan de huidige situatie. Zeven? Maar, zeven dus, inderdaad. Maar uh, de functies die aan het station worden uh, toegevoegd... Er, komen als het ware, er komt een heel groot gebouw over, over de sporen heen. Er komen eh, woningen bij, er komen eh, kantoren bij, eh, parkeervoorziening voor auto's, eh, voor fietsen. Eh, een megaproject. Station Breda is niet de enige bouwput. Er zijn nog meer stations waar enorm hard eh, gewerkt wordt. Dat klopt. ProRail is samen met NS bezig met de grootste stationsoperatie na de oorlog. Er wordt nog meer gebouwd in Amsterdam Centraal, waar een flinke uitbreiding plaatsvindt. In Rotterdam, in Den Haag, in Utrecht Centraal, in Arnhem. Pieter Hermans van de NS... Waarom moet dat? Woningen boven een station? Wie wil daar nou wonen? Nou, het is wel een hele leuke plek om te wonen. Treintjes uh, kijken? Ja, treintjes kijken, maar ook heel makkelijk bereikbaar zijn... en heel makkelijk uh, op weg kunnen. Zullen we eens even naar de stationshal gaan? Ja, station van de toekomst, hè? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is vooral een plek waar wonen en werken en reizen gecombineerd wordt. Het is dus niet alleen maar binnenkomen naar de trein... Maar het is ook een, een ontmoetingsplek. In in Applaus. Dit zijn de winkeltjes uh, nu. Een Beetje achterhaald. Ja. Maar aan alles straalt af dat dit een, een station is wat in de jaren zeventig uh, in, in gebruik is genomen. Het is ook wel nodig dat er iets gebeurt. Want hoeveel winkeltjes zijn er nu? Negen. Uh, en dat worden er dadelijk veertig. Mevrouw Hermans, ik ga toch vooral naar het station om de trein te nemen? Ja, dat is ook de bedoeling. En de bus. Er zijn in, uh, in Nederland al, uh, ik geloof, 30 te veel winkels. Lukt dat allemaal wel? De huidige huurders die gaan allemaal mee. Die willen allemaal erg graag in een nieuwe situatie terugkomen. Uh, het NS Retailbedrijf die zal zo'n zo uh, 40-50% van de overige winkels uh, in gebruik gaan nemen. Met zeg maar, alle formules die er nu zijn. Starbucks En dan een Albert Heijn. Ja, de broodzaak natuurlijk. En, en, en de Bruna komt terug. Niet alleen food, ook de, de, de winkels waar je um, ja, voor je plezier even naar binnen loopt. Hè. Bij Rituals of bij de Hema. Is dat echt het station van de toekomst? Daar moeten winkels bij? Ja, daar moeten winkels bij. En heel veel? Nou, voor ieder wat wils. Hè. De ene keer een kop koffie, de andere keer een broodje. Of een kaart voor je opa, de krant. Hoeveel kost dit nou eigenlijk? Uh, Breda een beetje verbouwen? dan uh, hebben we het over uh, ruim 200 miljoen euro. Kent u dat spel, Monopoly een beetje? Ik vond er nooit wat aan als ik op het station kwam. Daar kon ik geen hotel neerzetten, geen huizen. Nee, maar het was toch altijd wel lekker innen? Ook wel. Als je, geloof ik, alle stations had... dan werd het een beetje financieel aantrekkelijk. Ja, als je alle stations hebt, dan wordt het heel leuk. De intercity naar Tilburg. En dit zo wordt zo mooi, hè? Nou... Goed, van het station, waar ga ik naartoe? Misschien ook wel een station. Lijkt me ook wel leuk zo te horen. Uh, ik gooi 8. En dan kom je uit op Beeldstraat. Ja, is nooit een stad. Is, is daar een station uit geweest? De bank, nee, van de bank. Uh, het spijt ja, het is van de bank. Euro. Dat is het enige waar jij aan kan denken. 3000 euro. Oké. Okay. bank belegt veel in vastgoed. Met veel succes. Nou, uh, jij hebt net Beeldstraat gegooid, hè? Ja, dat is al gehad. Gooi ik nu. Zo. 12 plein daarna. 4.500 euro. oké Gaan we weer. Huppatee. Nou, waar ga ik? Snel maar eens eventjes. Tien. En waar kom ik uit? Ach, Bert. Weer de waterleiding. Ja, ik heb aan energiebesparing en waterbesparing gedaan. Dus het moet een lagere rekening zijn. Dat kan niet anders. Nou, voor jou dan eh, 900 euro. Ah, kijk. Er is 100 euro af. Alsjeblieft, jongen. Radio 1. Het NOS -journaal. Nederlanders zijn somber over hun financiële toekomst. En de Amerikaanse oud-generaal Schwarzkopf is overleden. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Een op de drie Nederlanders is bang dat de eigen financiële positie in 2013 verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En sinds dat bureau in 2008 begon met meten... is dat aantal een op de drie nog nooit zo hoog geweest, zegt onderzoeker Paul Dekker.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 De ondervragen maken zich verder zorgen over de veranderende omgangsvormen in Nederland, zoals toenemend egoïsme en agressie in het verkeer. Ruim drie kwart van de ondervraagden vindt dat het steeds meer ieder voor zich is. De Amerikaanse oud-generaal Norman Schwarzkopf is overleden. Schwarzkopf is vooral bekend vanwege de Golfoorlog begin jaren 90, toen hij commandant van de geallieerde troepen was. In een beroemd tv-interview riep hij Saddam Hussein op om snel te vertrekken. If you could meet Saddam Hussein, what would you ask him or say to him? Get out of town. Tens de Golfoorlog kreeg Schwarzkopf de bijnaam Storm in Norman vanwege de snelheid waarmee Saddam werd verslagen. En na de Golfoorlog ging hij met pensioen. No words can ever capture the emotions that go through a person's heart when he stands for the last time and hears the national anthem, salutes the American flag representing the country. He is. 35 Oud-president Bush, die opperbevelhebber was tijdens de Golfoorlog, liet een verklaring uitgaan waarin hij Schwarzkopf een ware Amerikaanse patriot noemt en een geweldige militaire leider. En een woordvoerder van het Witte Huis zei dat er met de dood van Schwarzkopf een American Original verloren is gegaan. Norman Schwarzkopf is 78 jaar geworden. De verkoop van consumentenvuurwerk is in volle gang vanochtend begonnen. De Belangenvereniging van Handelaren schat dat er dit jaar voor 75 miljoen euro aan vuurwerk wordt verkocht. En dat zou 5 miljoen euro meer zijn dan vorig jaar. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar. Maar er zit nou een zondag tussen, dus de verkoop is een dag eerder begonnen. En al het gekochte vuurwerk mag alleen op Oudejaarsdag worden afgestoken. Tussen 10 uur ochtends en 2 uur nachts. In Veldhoven hebben ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorgebracht. In een garage onder het complex woedde gisteravond brand. Zeven auto's in die garage brandden uit. En gas- en waterleidingen raakten beschadigd. Het gebouw is gestut en de bewoners mogen pas weer terug als alles veilig is. Over de oorzaak van die garagebrand is nog niks bekend. Dat appartementencomplex in Veldhoven is pas een paar jaar oud. President Obama praat vandaag opnieuw met de leiders van het congres over de begroting voor 2013. Obama heeft nog drie dagen om met een akkoord te komen. Want als er op 1 januari geen akkoord is... dan worden automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen van kracht. En democraten en republikeinen staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar. Eén van de hete hangijzers, belastingverhoging voor de rijken. De majority van rijke mensen in ons pay land willen only De enige mensen die are zijn republikeinen die in dit building. Democratische senaatsvoorzitter Reid zegt dat de meeste rijke Amerikanen best meer belasting willen betalen. Maar de Republikeinen zeggen dat ze de democraten niet zomaar hun zin willen geven, alleen al gewoon omdat er maar een deadline verstrijkt. Dat overleg in Washington begint waarschijnlijk vanmiddag. En dan de oliebollentest. De kwaliteit van de oliebollen wordt steeds beter, concludeert het AD in de jaarlijkse oliebollentest. Volgens de krant is de consument de winnaar. Ook al zijn er ook nog altijd koekenbakkers in de verkeerde zin van het woord, volgens de krant. Bij vijf kramen zijn de bollen zo slecht dat het verkopen ervan gezien zou moeten worden als een economisch delict, volgens de AD. En gisteren werd al bekend dat de beste oliebollen dit jaar worden gebakken in Marsen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 ANWB Verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Duitse grens... staat tussen knooppunt Velperbroek en 7 naar 6 kilometer... heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tussen Duiven en Zevenaar is de rechte reis ook dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot 11 uur duren. Verkeer kan het beste omrijden vanaf knooppunt Grijshoort via Nijmegen over de A50 en de A73.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 Op Oudjaarsavond ziet u goed bij Max op Nederland 2. Vanaf kwart voor negen een klucht, daarna de Oudjaarsavondshow met Siebrand, Martine, Bouwman, Erika Terpstra, André van Duin, Percy Sledge en nog vele andere gasten. Met de Pointer Sisters en LA De Voices gaan we het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Oudjaarsavond, dat viert u met Max op Nederland 2. Benieuwd naar uw netto AOW bedrag voor januari? Log in op mijnsvb.nl. NOS, het Radio 1 Journaal. Ruim vijf miljoen mensen in Groot-Brittannië leven in wat ze daar noemen fuel poverty. Ze hebben te weinig brandstof om hun winters voldoende te kunnen verwarmen. En een energierekening, die kunnen ze nauwelijks betalen. Een kleine groep gepensioneerden uit het Engelse Somerset... heeft besloten om er iets aan te gaan doen. Correspondent Anne Sane, zocht ze op in hun plaats Somerset. So that's my hot water bottle. No water required. I use it to go to in bed...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 Ik moet warm blijven, want als ik koud get ben ik in trouble. De afgelopen jaren zijn de energieprijzen in Groot-Brittannië enorm gestegen. Voor Jane heeft dat grote gevolgen gehad. Ik kan mijn heating niet all the day now. Het is te expensive om het op alle dagen en alle all night te Overdag kan haar verwarming niet meer aan. Ze heeft andere manieren bedacht om s winters warm te blijven. Er zijn veel praktische dingen die je kunt doen. Zoals curtains, al have kerktes lined met een thermal liner. So...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 En de reportage was van Anna Sane. Deze klanken kent u wel, hè? Somebody that I used to know. Gotcha. Er klank zo, hè. Somebody that I used to know. Cartier was dat. En zo dadelijk gaan we een uitgebreid gesprek houden met oud-minister van Onderwijs, Maya van Beijsterveld. Jolanda van de Velden bij de ANWB met één hardnekkige vielen. Ja Bert, de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen knopend Velperboek en 7 naar 6 kilometer... heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen was daar vanochtend vroeg in een greppel terechtgekomen... naast de snelweg. Die wordt nu geborgen. Tussen Duiven en, en Zevenaar is de rechte dicht. Gaat waarschijnlijk tot 11 uur duren. Beter is het om om te rijden vanaf knopend Grijzoord via Nijmegen... over de A50 en de A73. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Afkikker van de politiek. Maja van Bijsterveld, oud-minister van Onderwijs in het kabinet Rutte 1... is sinds een kleine twee maanden aan het ontwennen. Na een lange politieke carrière... vindt Van Bijsterveld het nu wel eens eventjes fijn om daar af te zijn. Ja, ik geniet uh, elke dag van de vrijheid... Uh, van het feit dat je gewoon eens even uh, zonder zware verantwoordelijkheid bent. Ik heb dat de afgelopen 22 jaar van mijn wethouderschap, burgemeesterschap, partijvoorzitterschap, ministerschap, noem maar op. Uh, daar was je altijd mee bezig. Uh, en nu ben ik dat even kwijt. En ja, dat is eigenlijk wel een heel lekker gevoel. Ja, lekker gevoel. Ja, niet het... te lang, maar voor een zekere periode is dat heerlijk. Maar bent u dan niet, dat denk je dan altijd, hè? in een zwart gat gevallen? Nee, dat ben ik niet. Nee, nee, ik ben ook gewoon heel erg druk geweest met afscheidsrecepties. En uh, alle collega's uh, heb ik uitgezwaaid, zoals ze mij ook uitgezwaaid hebben. Uh, ja, heel zachtjes aan is wat gesprekken hier en daar met mensen... over wat zou je in de toekomst willen, nog... Heel uh, rustig aan, doe ik dat. Uh, ga ik komend uh, jaar vol uh, swing mee aan de gang. U heeft nog geen nieuwe baan. Nee, nee, nee. Het, is voor mij, het ligt nog helemaal open. En uh, ik ben ook echt nog aan het nadenken: van wat wil ik? Uh, want ik ben nu 51. Het is ook eigenlijk wel een momentum uh, waarop je kan zeggen: van nou, de komende 19 jaar. Ik ga een beetje ervan uit dat ik tot mijn 70ste doorwerk. Uh, kan ik ook weer nieuwe keuzes maken? Uh, Afgelopen jaren was het openbaar bestuur. Vind ik nog altijd heel erg mooi. Dus ik sluit ook niet uit dat ik dat weer wil. Maar ik wil wel me eerst even heel goed oriënteren. Moest u afkikken? Um, ja, in het begin dacht ik van niet. Maar ik merk nu toch wel dat ja, je hebt natuurlijk toch in de loop der jaren... zeker die laatste twee jaar, uh, regeren en bezuinigen is echt een ontzettend zware opdracht. En dat is wel iets waar je ja, eigenlijk dag en nacht mee bezig bent. En ik slaap altijd wel redelijk, maar je merkt toch dat het je nooit loslaat. Omdat het ja, om belangen van mensen gaat, om belangen van kinderen uh, had ik natuurlijk mee te maken. Ja, en dat staat niet stil op het moment dat je het ministerie verlaat. Dus dat moet je nog wel ja, een beetje... Uh, als je neer gaat leggen, dat dat dat kost gewoon tijd, maar dat schijnt ook zo te horen. Ik kan me zo voorstellen, als u daarmee bezig bent... met die zware baan van de ministerschap... dat u wel denkt van, poeh, ik heb het wel heel erg druk... maar dat u nog niet die stress echt voelt. Echt hoeveel stress dat met zich meebrengt. En als u dan in zo'n rustigere periode uh, komt... dat u zich dan realiseert... eigenlijk had ik wel een hele zware baan. Is dat inderdaad ja. iets wat u voelt? Nou, dat is eigenlijk wel zo. Ik, ik bedoel, Ik realiseerde me altijd wel dat de verantwoordelijkheid zwaar was. Ik, ik, ik wil dingen altijd heel goed doen. En dat betekent dat je ook wel heel intensief bezig bent... Uh, totdat dingen eigenlijk pas loslaat op het moment dat je echt tevreden bent. Uh, maar ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. Het is zo mooi en het is ook zo'n voorrecht als je kan verdiepen in dingen... en aan de hand daarvan besluiten mag nemen en dat wordt dan ook uitgevoerd. Ja, dat is een groot voorrecht. Dus dat stimuleert en geeft je inderdaad heel veel adrenaline. Uh, ja, nu zakt dat bouwwerk natuurlijk even in elkaar, om het zo te zeggen. Maar hoe onstrest u zich? Kunt u stilzitten bijvoorbeeld? Uh, nee, ik kan heel slecht stilzitten. Uh, ik ben heel erg in de weer. Mijn man zegt: uh, Stop nou eens met moeten en willen. Uh, doe eens even niks. Maar dat is heel lastig. Ik sta alweer heel vroeg op. Maar nu ben ik gewoon heerlijk gewoon aan het lezen. S ochtends vroeg om een beetje te ja, mediteren. Na te denken over wat ik wil. Uh, maar ik wandel heel veel. Uh, ik bezoek heel veel uh, mensen. Uh, mijn moeder is oud uh, en die mankeert ook uh, het een en ander. En nou, dan is het ook mooi dat je na heel veel jaren... daar gewoon iets meer tijd in kan uh, uh, steken. Uh, wat meer dat echt goed kan volgen. Uh, dus in dat opzicht, ja, ik ben eigenlijk nog wel heel erg in de weer. Ik heb nog geen dag gehad dat ik niks te doen had. Maar uh, nou ja, dat is misschien net een mooi evenwicht tussen wat het was. Dat het helemaal vol zat totdat het helemaal leeg is. Omschrijft u het moment is, op 5 november uh, moest u de sleutel overdragen aan ja. de opvolger uh, van ja. het uh, ministerie. Hoe ging dat toen u daarna naar buiten ging? Ja, nou, misschien even eerst voordat ik naar buiten kwam, uh, ik, had, uh, ik was lekker vroeg gestart op het ministerie. Uh, nog even de laatste dingen in de versnipperaar gooien. Want je moet echt je zaken gewoon lekker opruimen. En dan begint uh, de nieuwe uh, vrouw in dit geval met een nieuw uh, schoon bureau. Uh, ik had lekker met mijn secretaresse rustig zitten kijken naar de bordesscène, want het is toch altijd een heel mooi moment. Dus ik zag al die mensen met die glimmende gezichten daar staan. Ik denk nou, uh, wacht maar af, want dit wordt heel pittig. Uh, en uh, nou, toen kwam uh, Jet Busmaker bij mij binnen. Uh, dat is heel hartelijk, want Jet en ik kennen elkaar al langer. We hebben ook samen natuurlijk in een vorig kabinet uh, gezeten als uh, staatssecretarissen. Um, nou, toen kregen we de papieren voorgelegd en dan draag je inderdaad heel formeel het ministerie met al zijn rechten en plichten draag je over aan je opvolger en dat is best wel een moment, want dat heb je eigenlijk al die jaren, uh, ja, ben je daar verantwoordelijk voor geweest. Eigenlijk ook wel ja, een bijzonder moment wat je ook wel raakt. Nou, toen uh, ging ik mijn kantoor uit. Dat is dan heel bijzonder. Mijn kantoor is dan opeens Jet uh, Bussemaker haar kantoor geworden. Dat is ook wel een beetje vreemd. Uh, nog even langs de receptie staan altijd hele lieve mensen die heel hartelijk zijn. En uh, ja, die hebben mij uiteindelijk allemaal uitgezwaaid. En dat was eigenlijk ook wel ontroerend moment. En dan ga je gewoon weg dat gebouw uit. En dan ben je niet meer de minister. Uh, dan is dat ministerie van iemand anders geworden. Uh, met al die mensen erin. En dat is best wel een bijzonder moment. Ja, dat lijkt me heel ja. gek. U had alles, een auto met chauffeur, mensen die voor u klaar stonden ja. te ondersteunen. Uh, mensen die uw agenda bijhielden. En ja. opeens moet u het allemaal ja. zelf doen. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind het heerlijk om weer zelf in de auto te stappen. Uh, ik, uh, ik vind het heerlijk. Ik hou van zingen. Nou, dat wil ik, maar wilde ik mijn chauffeurs in de afgelopen zes jaar niet aandoen. Maar dat doe ik nu inmiddels weer. Ja, ik zit volop CD te zingen. CD erin, ja, heerlijk. En Wat zingt er gewoon lekker? Nou, van alles en nog wat. Laat ik De mensen daar niet mee last opvallen. Maar uh, ik, ik telefoneer natuurlijk ook. Handsfree, vanzelfsprekend. Uh, je mijmert ook. Uh, want je moet wel rekenen. Een dienstauto betekent gewoon dat je je kantoor instapt. Ik weet niet anders als dat ik achterin stapte. Mijn hand uitstrekte naar de tas die uh, beneden op de grond bij uh, de bijzitter uh, stond... en daar de mappen uithaalde om te gaan werken. Want die was gewoon altijd aan het werken, anders kom je namelijk niet klaar. En niks is zo dodelijk als een tas die niet klaar is, s ochtends, want je weet... dat er gewoon weer nieuwe tassen bij komen. Je gaat een achterstand opbouwen, dus ja. het is altijd doorwerken in die auto. Dus ik ben ook wel blij dat ik gewoon weer mijn eigen auto instap. Ik heb inmiddels mijn agenda op mijn iPhone. Dat werkt ook allemaal best heel redelijk. Ik moest er in het begin even aan wennen, maar... Ja, inmiddels, nee, ik vind dat heerlijk. Maar de mensen zelf mis ik wel, ja. De tas, dat is eigenlijk het symbool voor uh, het huiswerk van de minister. Daar, daar zitten ja. allemaal stukken in. Ja, daar Mist u in. de tas? Uh, nog niet, maar ik denk wel dat ik hem ga missen. Maar er zal hopelijk weer wat anders voor in de plaats komen. Maar ja, ik mis de inhoud. Uh, om, ik, ben, ik hou heel erg van uh, de inhoud. Ik, ik hou er heel erg van om me heel goed te verdiepen. Ook echt goed te weten uh, uh, wat ik uh, beslis en uh, ja, daar uh, zat in die tas uh, een mega aan mogelijkheden, om maar zo te zeggen. En elke dag uh, werd ik daar weer mee uh, verblijd. Er is veel gebeurd in 2012. Wat was ja. voor u het belangrijkste moment van dat jaar? Nou ja, de kabinetsval was natuurlijk een heel belangrijk moment. Maar realiseerde u op dat moment, dit is het einde van mijn ministerschap? Uh, ja, dat realiseerde ik me. Ja, ja zeker. Ik had het natuurlijk al een keer eerder meegemaakt, een kabinetscrisis. Uh, namelijk uh, bij Balken en de wat was het vier uh, en uh, dus ik had dat zijn demissionaire periode ik wist precies eigenlijk wat er uh, zou gebeuren ik moet wel zeggen dat deze periode anders was. Dan, uh, die periode daarvoor, omdat er eigenlijk nog zoveel dingen gewoon doorgezet zijn. He, ik heb nog de grote wet passend onderwijs uh, door de Tweede en de Eerste Kamer uh, kunnen geleiden. Uh, en eigenlijk nog meer wetten zijn er in die tijd gewoon doorgelopen. naar ja, De Raad van State en heel veel werk is doorgezet. Uh, dus het was eigenlijk nog een heel drukke periode. Uh, ja, dan is opeens 5 november, is wel een soort hakbel. Uh, dan, dan is pas echt de afronding. 2012 was ook niet echt een goed jaar voor het CDA? Zo kan je het wel zeggen, ja. Uh, we hebben natuurlijk opnieuw een klap gekregen. En uh, ja, dat, dat is, vind ik zelf heel verdrietig. Ik ben oud-partijvoorzitter. Ik hou echt van de partijen, van de mensen daarbinnen. Ik zie heel veel gemotiveerde mensen. Maar ik zie vooral ook gewoon toch uh, een heel mooi gedachtegoed... waar het CDA voor staat. Dreigt dat en... gedachtegoed verloren te gaan? Um, nou ja, kijk, als je heel klein wordt, dan neemt je relevantie af. En dan heb je ook een probleem met het, met het laat maar zeggen, beïnvloeden van de werkelijkheid hier in Den Haag. Uh, aan de andere kant, denk ik, uh, het moet voor ons toch ook uh, een wake-up call zijn... dat we gewoon met dat gedachtegoed... toch sterker uh, aan de weg gaan timmeren. En dat misschien in de loop der tijd... Uh, met alle compromissen die we gesloten hebben... Uh, de mensen een beetje het zicht kwijtgeraakt zijn... op waar het CDA voor staat. Heeft het CDA de laatste jaren te veel gedacht aan de macht... en te weinig aan de mens? Uh, ik vind bij het CDA zelf... maar in ieder geval zoals ik er zelf in zit... is niet zozeer machtsdenken... maar meer het denken van... hoe kunnen we met ons verhaal invloed uitoefenen uh, in de politiek, in de besluiten die er genomen worden. Want laten we eerlijk zijn, in Nederland is het toch in belangrijke mate zo... dat in de regering heb je de invloed... En in de oppositie valt het niet mee om deuken in een pakje boter te slaan. En je gaat niet regeren om laat maar zeggen, alleen maar getuigenis uh, te geven van wat je vindt. Je wilt graag ook je doelen bereiken. En het is heel legitiem dat een partij als het CDA zegt... dan wil ik ook graag aan die tafel zitten waar de besluiten genomen worden... en niet in de zij, uh, aan de zijkant staan. Verwijt u zichzelf ook wat als CDA-prominent? Ja, wij zijn natuurlijk met elkaar verantwoordelijk... voor wat er met de partij gebeurt. En dat is iedereen, en zeker iemand die minister is geweest... en staat Secretaris, een partijvoorzitter is geweest, uh, is mede verantwoordelijk. Uh, en daarom voel ik me ook mede verantwoordelijk om daar waar nodig... mijn schouders onder dingen te zetten in de partij. Uh, je kan, de partij maak je met elkaar. En mag van eigenlijk nu iedereen verwacht worden dat hij zich inzet. Uh, maar het is natuurlijk aan de partijtop om daar de weg voor uit te stippelen... Uh, maar ik denk dat we als partij uh, heel stevig aan de slag moeten. Uh, misschien wel haast activistisch. Veel dichter bij mensen komen, bij het initiatief van mensen in wijken en dorpen. En wij zijn natuurlijk eigenlijk altijd een beetje de partij van de koepels... en de raden en de instituties. Uh, maar wat nou het probleem daarmee is, is dat dat vroeger nog van iemand was. Maar inmiddels heel veel van dat soort grote organisaties eigenlijk haat van niemand meer is of van niemand meer zijn en uh, ik geloof veel meer dat we weer moeten aansluiten bij kleine initiatieven van mensen. Uh, nou, dat ligt echt een veld aan mogelijkheden denk ik, zeker met dit regeerakkoord voor het CDA om oppositie te voeren, om te laten zien waar we voor staan. Maar we zullen ook, denk ik, als partij heel duidelijk uh, aan de bak moeten: uh, onze leden mobiliseren. We hebben tienduizenden leden die met hun voeten uh, echt in de modder staan. En die zullen we moeten gaan benutten om te laten zien dat het CDA een brede beweging is, dicht bij mensen. Wat verwacht of misschien hoopt u van het jaar 2013? Um, ja, je hebt natuurlijk allerlei verwachtingen. Ik hoop dat het gewoon met mijn gezin goed gaat. Want laten we eerlijk zijn, dat is wel de basis uh, waaruit je uh, elke dag functioneert. Uh, kijk ik naar de partij en dan hoop ik dat de partij echt een, uh, een goed, goed begin uh, weet te maken... van, uh, van die, uh, uh, laat maar zeggen, het vertolken van die boodschappen, het versterkt vertolken ervan. Laten zien waar we voor staan, ook betrouwbaar zijn daarin. Ja, en ik hoop natuurlijk van harte dat mijn opvolgers gewoon heel succesvol zijn... Uh, bij de goede dingen die ze doen. Bij een paar dingen ben ik het niet eens. Bijvoorbeeld het afschaffen van een maatschappelijke stage. Nou, dat is duizend keer zonde. Uh, maar uh, er worden ook goede dingen uh, gedaan de komende jaren. Excellentie wordt doorgezet. Uh, uh, sterke aandacht op de kwaliteit van leraren. Uh, ja, ik hoop dat ze daar heel succesvol in zijn. Want uh, nou, dan wordt Nederland er beter van. Dat was de oud-excellentie, oud-minister Marja van Wijstenveld. Marcel Bril sprak met haar. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. Ze promoveerde op angststoornissen. Was lang hoofdonderzoek van de TBS-inrichting van de Hoevekliniek. En vindt dat het Nederlandse strafsysteem ondoelmatig functioneert. Hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter... in gesprek met Hans Simonsen over haar vak... en bijvoorbeeld over de vraag of de moderne mens... nog wel tegenslag weet te overwinnen. Het marathoninterview...